Uur. Gert met het NOS journaal De antiterreuroperatie gisteren in België, waarbij twee terroristen werden gedood, had tot doel de ontmanteling van een terreurcel die op punt stond aanslagen te plegen. De terroristen wilden politiemensen doden op straat en op politiebureaus, meldt de Belgische justitie. Gisteravond zijn dertien mensen aangehouden tijdens operaties in Verviers en op enkele andere plaatsen in België. Daarbij zijn ook geld, wapens, explosieven, communicatieapparatuur en politieuniformen gevonden.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 In Velsen-Noord is een begin gemaakt met het schoonmaken van 6 kilometer gasleiding. Gisteren kwam bij Graafwerkzaamheden water in de gasleiding terecht. Als gevolg daarvan zitten bijna duizend adressen zonder gas. Net de Liander denkt dat het dagen gaat duren voor iedereen in Velsen wie gas heeft. Het weer geregeld zon. Het zuidoosten blijft het grotendeels bewolkt. Vooral aan de westkust kan er een enkele bui vallen. Vannacht daalt het kwik tot dicht bij het vriespunt en valt er regen of natte sneeuw. Morgen opnieuw flink wat zon. In de namiddag en avond gevolgd de winterse buien.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 Niet meer zo dat primitieve. Want vader is vandaag de bon vivant. De bon vivant, de bon vivant. Wievelen, wievelen, wievelen, wievelen, bon vivant. Vader gaat op staan. Vader werpt zich in het mondaine. Vader heeft vandaag iets geks. heeft geen last meer van migraine. Vader gaat vandaag op seks. Vader heeft vandaag dat jeune. Dat Jeanne, je kunt het horen aan zijn stem. Waarde het op Dardenne. Dardenne, past opeens niet meer bij hem. Vader heeft vandaag dat spoelen. Vader gaat op het slechte pad. Nou is niks te voetbalpoelen. Vader wil nou wel eens wat.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 Morgen zoals toen je was schrijven, zegt ze dicht bij vaders wang. Ewig wil ik buiten hier blijven, maar dat vond vader wel wat lang. Ja. Dan zegt zij, ik ze Jackie, maar ineens gebeurt er wat. Vader ziet ineens een vlekje op de blote schouwerblad. Vader denkt, nou ja, een vlekje. Ja. Jackie flustert, geen niet voort, maar hij krijgt een hekel aan dat nekje. Net of het vlekje groter wordt.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 Vader gaat opstaan. Vader heeft vandaag dat viven, eh, niet meer zo dat primitieve. Want vader is vandaag de bovivo, de bovivo, de bovivo, viven, viven, viven, viven, de Vader gaat opstaan. The strips! No good in goodbye! Vooraf gegaan door eh, nog een keer dat eh, fantastische eh, nummer van eh, Toon Hermans. Vader gaat op stap. Leuk om dat weer eens terug te horen. Na zoveel jaar. Komt dat 1963 of zo. Daarom Trump Klaas. Dat is diezelfde show waar ook die galabal in zat volgens mij. Als, als ik het goed heb. Wat no? ja, een geweldige show was dat. Dagen zagen we toen in zwart-wit, van Nederlandse televisie. Weet je nog op een zaterdagavond, helemaal de hele avond dubbel liggen van het lachen. Want dan werd die hele show uitgezonden. Nou, dat was lachen, hoor. Tjonge, jongen, jongen, jongen. Dit is uh, Pascal Jacobsen. Samen met Miss Montreal. Ik zoek alleen mezelf. Alles verandert. Altijd. Ik ben er klaar voor. samen met Pascal Jacobsen van Bluff en het dat heet Ik zoek alleen mezelf. Ja. Nou, zoek jezelf, broeder. Die, had, die hoort er dan eigenlijk achteraan, hoor. Ja. Ik denk nou, pas aan. Ik wel achteraan kunnen draaien. is Stan Sisi! Een verhaal over een... Uh, vakantie ergens in de Caribbean. Ik weet niet zeker of het nou Jamaica was of ergens anders. Maar...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 Hey. Okay. Het uh, ging over een uh, vakantiebelevenis ergens in uh, Jamaica of zo daar in ieder geval in die buurt. En uh, alles wat hij toen meemaakte daar uh, bestolen worden uh, uh, drugs aangeboden gekregen en de, al dat soort dingen. Dat werd uh, even vermeld. Dit is ronde. Look at the stars, the tree. Nummer heet Run. Dat was uh, Juro Jean, de winnaars van uh, The Voice of Holland van uh, 2014. En uh, <laughs> er, gaan, er komen weer nieuwe coaches hè, ook in de Voice of Holland. Heb je het Ja, ja, ja, ja, Miss, ja, ja. Montreal, Miss Montreal komt erin. hè? Ja. Gaat het programma anderhalf keer zo lang duren? <laughs> oh, <laughs> sneeuw. Oh, nee, het mag niet meer. Dat is sneeuw. Dat, Dat is wel een beetje sneeuw. Hier is het Rekennieuws met van de Koning. Misschien kan ze haar commentaar zingen. Ja, dat is beter. Ja. ja. Misschien we wel we... een goed idee. Ja. De Harteles Mavo aan de Vijverlaan in, in dit bestaat in dit schooljaar 100 jaar. Dit wordt gevierd met verschillende activiteiten. waarin verleden, heden en toekomst centraal staan. In april is er bijvoorbeeld een feest voor leerlingen en medewerkers met een voorstelling in Caprera. Natuurlijk is er ook een reunie voor oud-leerlingen en oud-medewerkers. De hartelust MAVO nodigt hen dan ook uit om zich snel aan te melden. Omdat de school op veel aanmeldingen hoopt, zijn oud-leerlingen die in of na 2002 hun eindexamen... Uh, hebben gedaan op vrijdagavond 19 juni uitgenodigd. En oud-leerlingen die in, in of voor 2001 examen hebben gedaan... op zaterdagmiddag 20 juni uh, dit jaar. Dus uh, zijn ze welkom. Meer informatie en aanmelden kan via de website van de Hartelust Mavo. Op zijn dertiende jaar begon... Uh, begonnen en nu op zijn 70ste blaast hij nog een lustig toontje. De Haarlemse Jazzclub laat Fred een lang, daarom nog één keer schitteren met een groot orkest. Dat wordt de 16-koppige Burn Brigade Big Band onder leiding van Erik van der Weijden. Dit jubileum is te bekijken en te beluisteren, uiteraard, op zondag 1 februari 2015. En dat begint om drie uur. In, en dat is Haarlemse Jazz Club in Patronaat Zeilsingel 2 Haarlem. En de entree bedraagt 10 euro. Afzien voor de bewoners van Velsen Noord de komende dagen. Meer dan 1300 huishoudens zitten namelijk zonder gas. Hoe lang dit gaat duren is op dit moment nog niet bekend. Dikke kans dat veel Velsenaren naar, naar, uh, toch een, uh, een luchtje aan zich uh, produceren deze dagen. Want douche zit er niet in. Tenzij je koud douche, dat kan natuurlijk ook nog. De boosdunder is geblunderd tijdens werkzaamheden gistermiddag. Hierbij werd een gasleiding en waterleiding doorboord. Waarna het water zich verspreidde door de gasleiding. Vandaag zullen veel bewoners een monteur over de vloer krijgen... die bij hen de gaskraan dichtdraait... De gemeente Velzen heeft een informatiepunt opgericht op de Blijenhoeven Laan. En tot zover de berichten. Nou, alle dames onder de dertig die mogen gratis met mij douchen. Uit Velsen nodig. <laughs> oh. Kan ik dus zo zeggen, ze luisteren toch niet? <laughs> Grapjuist. <laughs> Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag zien we af en toe uh, de zon. Uh, wel kan er lokaal een bui vallen. Het wordt een graad of zeven bij een geleidelijk afnemende wind. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, maar ook wolkenvelden. En heel lokaal kan nog een buitje vallen. De zuidwestenwind is zwak tot matig en de temperatuur zakt naar iets boven het vriespunt. Morgen schijnt wederom regelmatig de zon en is het zeker tot de avond droog. De zuidwestenwind is dan matig en de temperatuur stijgt naar een graad of vijf. In de nacht van zaterdag naar zondag komt het tot buien en dat kunnen winterse buien zijn met hagel en sneeuw. De zuidwestenwind is dan vrij krachtig en de temperatuur daalt naar iets boven het vriespunt. Let er wel op als je zondagochtend vroeg de weg op gaat. Door uh, winterse buien en opvriezing kan het lokaal wat glad zijn. En uh, zondag blijft het over het algemeen droog en schijnt af en toe de zon. De zuidwestenwind wind is dan matig en het wordt niet warmer dan 5 graden. Tot zover het nieuws en het weer. Ongelooflijk, als je, als je dat eens bedenkt. Ik zit daar zo eens aan te denken, 1300 gezinnen. Ja. Die dus gewoon geen warm water hebben, geen, geen kachel aan kunnen hebben. Tenminste, als die op gasbrand ja. biedt. Niet kunnen douchen, niet, niet kunnen, kunnen douchen. koken. Het is, het is toch gek voorwaarde eigenlijk. Ja, tenzij en, je elektrisch kookt. Maar ja, ja dat, uh, hey, je kan een pingmaaltijd maken, maar dan ja. houdt het op. Ja, en het, het schijnt al drie dagen te duren ook. Zoiets, hè? Uh, ja, en het weekend zit er tussen. Dus... Ja. <hums> ja, maar die gaan gewoon door hoor. Het weekend wordt er doorgewerkt. Dat uh, kan ik je wel verzekeren. Nou ja, in ieder geval uh, mochten de mensen uit Velsel Noord luisteren, sterkte ermee, jongens. Want ik zou bijna zeggen je man bij mij komt een douchen. Maar ja, dat uh, krijgen we straks een toeloop van... <hums> ja, uh, dan moet ik dadelijk nog een, uh, een, een, een noodbericht uh, op, op de radio gooien dat. Uh, dat de Graanwijkstraat afgezet wordt vanwege een file of zo. Ja, dat kan ik nog. Nou ja, goed, dat speelt allemaal niet. En in ieder geval, sterkte voor de mensen van Velsenoord. En dit was het weer en het nieuws. En dan dit nummer erachterop. Nou ja... Hey, dan word je in ieder geval vrolijk van. Ja, en gewoon... als je even gaat dansen, dan word je ook nog warm. Ga gewoon happy ways, jongen. Ja. Here's a little song I wrote. You might want to sing it not for note. Don't worry.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 Landlord say your rent is late He may have to litigate Don't worry Be happy <laughs> Look at me, I'm happy <laughs> Don't worry Be happy I give you my phone number When you worry, call me, I make you happy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 Worry, be happy. Bobby McFerrin Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Er is ook nog een hele leuke Nederlandse versie van, trouwens: worry, van Alfred Lagarde als uh, Johnny Camaro. Die had ik er eigenlijk achteraan willen draaien, maar dat moet ik nou niet vinden. Maar die is ook heel leuk. Nederlandse versie. Don't worry. Ditzelfde liedje van Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. Past, whatever it is. Don't worry. Nou, voor de bewoners van Vels van Noord... dat vind ik wel een beetje... wrang zo, denk ik. Als je drie dagen in de kou zit. Het wordt nog hartstikke koud ook het weekend. Arme mensen. Ik benijd ze niet. Echt niet. Dat uh, wil je niet meemaken als je zonder gas zit. Treintje... Walk along. You only see me as a friend, but I wish you were waiting with roses and sunset. yeah, Why? Why, yeah, yeah, yeah, Why, yeah, yeah, yeah, Why, yeah, yeah, yeah? Won't you... in mei gaan doen van Nederland... Hè, bij het Eurovisie Songfestival. Treintje Oosterhuis. Ze schijnt onder de naam Traincha te gaan. Traincha, dat is gewoon train en dan tja draag. Tenminste, dat las ik laatst ergens. Ik weet niet of waar is het, hoor, maar dat, uh, dat... Ja, dat las ik laatst ergens. Dus dat zal dan misschien ook wel. Je weet het maar nooit. Uh, in ieder geval, um, ja, het is leuk. Dat vind ik gewoon, uh, Wolkenlon heet het nummer, geschreven en geproduceerd door uh, Anouk. Nou, dat is op alle mogelijke fronten wel te horen, laten we eerlijk wezen. Ja. Typisch Anouk nummer. Wat zei je? Ik zeg, het is wel een typisch Anouk nummer. Ja, ik hoor meer Anouk dan Treintje eigenlijk, als ik eerlijk ben. Maar oké, okay, het is een lekker meezingetje. En uh, we zullen wel zien wat, of het, uh, wat of het gaat doen. Hey!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 Wordt er nog een beetje gevloot ook in deze versie. Nee. Ze weigeren alle vleugels Volgens mij is hun vloot kwijt. Ik weet niet zeker, denk ik. Nou, dat geeft niet hoor. Dan gaat Johnny gewoon weer zingen hoor. Luister en Soms heb je helemaal geen centen. Geen stuiver om je wegs te krabben. Don't worry, jongen. En hoe spreekt hij dan? Ga happy wezen, jongen. Geen gedanderen aan je hoofd, weet je. Geen zorgen. Van al die zorgen ga je rimpels krijgen. Je hele gezicht gaat verframmelen. Maar don't niet, man. Johnny gaat overal grapjes overmaken. Ik ga alles in de draak steken, hoor. Gaan we weer fluiten, boys. Ze wegen te fluiten. Ze en jullie, wordt doorgedaan. Dan zal ik ze een paar anderen uh, geven. Ja, wie weet helpt dat, hè?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 Ik heb weer ik heb doeken versleten in mijn huwelijk. Nou, ik denk wel vijf aandacht hoor. En de gaarde erin. Ja, blijft leuk. De Nederlandse <laughs> versie van, uh, van, uh, van, uh, van... Don't worry, be happy. Van uh, Alfred Lagarde was het. man die helaas al niet meer onder ons is. Uh, Alfred Lagarde dus. Die, uh, die, die uh, maakte deze Nederlandse bewerking van... Don't worry, be happy. Hé hey, jongen, ga gewoon happy bezig, weet je. En dat is gewoon leuk. Ja. <laughs>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 Steal, don't feel, don't let them know Menzel heet het meisje. En, uh, het is echt... Ik vind het zo verschrikkelijk mooi. Ja, het is niet nieuw of zo hoor. Het komt uit Frozen. En dat is al een, een film van iets langer geleden geloof ik. Maar ik had het al... Uh, dat Albertman een keer gevonden. En ineens vorige week toen... Er uh, was er iemand in, in ons, ons stamcafé. Uh, Sami, En die vroeg een nummer aan. En ik jezus, jezus is dit mooi. En dan bleek, ik bleek dat ik het eigenlijk al een hele tijd in uh, mijn computer had staan. Dus ik, ja, ik maak u er ook maar even gewoon op patent. Ja, dat is toch leuk? Dat jullie het ook even weten. Het komt dus uit Frozen. Het nummer heet Let It Go en de dame heet... Trouwens, uh, dat hele album kan ik u aanbevelen, want er staat alleen maar goede muziek op. Uh, nog even een zandvoorter. U hoorde hem als stiekem even erin. Ja, ik was even te laat. Maar uh, nu komt hij. Ja. Hallo, ik ben Joseph. We moet te luisteren, ik heb de mooie verhalen voor jou. No 2, 3, 4, werd te lang geleden in die pizza-restauranten. Kijk eens op een dag. Ja, in die ochtendkranten, er was een talentenjakte. Ja, in de grote stad, hè, dat leek die Giuseppe, mijn water. En toen op die dagen, Er is ik niet lang klaar. Die orkest begon te spelen en ik zong de repertoire.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 In het kader van leuke persiflages op bestaande hits, hè? Wat is er aan de hey! Doe toch het normaal? Hey! Wie denk je wel dat je bent? Hey! Is een kroskandaal. Hey! Je bent nog lang geen ster. Waar hey! slaat dat nou weer op? Hey! En dan houden Nooit, was ooit een Italiaan die had... Of toen een Italiaan was, weet ik trouwens niet. Maar er was ooit iemand die had een nummer met... Shut up in your face. Uh, dat was de originele versie. En de Zandvoortse dingetje dacht natuurlijk van... Hé! Hey, dat is leuk! En die maakte er een Nederlandse versie van. En die was ook inderdaad leuk. Gewoon leuk, ja, natuurlijk. Alleen, ja, ik hoop niet dat alle Italiaanse en Surinaamse mensen zich nu gekwetst voelen door uh, het draaien van, uh, van Johnny Camaro en, uh, de, en uh, dingetje. Want ja, dat kan natuurlijk zomaar in deze tijd. Ja, je, voor je weet heb je iemand gekwetst. Dat kan zomaar gebeuren. Nou ja, dan doen we maar even Coldplay. En dan gooien we er gewoon inkt overheen. Dus <laughs> dan we er weer vanaf. Coldplay en ink. Ja, dat was uh, Coldplay. Oh yeah, yeah, yeah. Ja, ja. Time flies when you're having fun, zeggen ze dan. Ja, van ons gaat ook het weekend beginnen. Hè? We zijn er klaar mee voor vandaag. Ja, ja want er is vanmiddag geen, uh, geen Zandvoortdraai door, uh, dames en heren. Want, ja, we hadden geen gasten. Het is niet anders. En uh, volgende week dus weer. Gaan we het weer doen. En uh, dan komt het allemaal wel weer goed. Voor nu is het uh, tijd om uh, gedachten te zeggen. We gaan van het weekend genieten. En morgen. Oh, oh ja, morgen is alles jarig. Een Oh. <lacht> dan oliebollen eten we vandaag. Oude, ja, is dag voor je. <lacht> oh ja. Nou, oké. Okay. In ieder geval, uh, nou, dit was hem voor vandaag. Dit was uh, CFM-lunch voor deze week. En uh, maandag zijn we er weer. Ja, gewoon vanaf twee uur. Zo is dat. Dus uh, hartelijk dank voor het luisteren, dames en heren. Fijn weekend allemaal. Geniet van de Zeer programma's zeker. Geniet van de programma's die, uh, die CFM nu nog te bieden heeft. Wij gaan er van tussen. Doei! Tot maandag en een fijn weekend.